Ik wil dit echt tot het uiterste uitgezocht hebben. Ook al die instituten aan de kaak stellen. En daar ga ik echt mee door. Want er komt zoveel strom boven, uh, boven water. Hoe dieper je erin duikt, ook uit andere gevallen. Ik wil dat uitzoeken. Ik wil straks in ieder geval voor mezelf het idee hebben. Naar die kinderen toe van, nou ik heb er alles aan gedaan. En ja, ik kan, ik kan niet meer voor jullie doen.